De andere linkse verlies, de Groene en Die Linke... komen allebei op ongeveer 8,5 procent. Een nieuwe eurosceptische partij heeft de kiesdrempel net niet gehaald. De orkaan Usagi heeft in Zuid-China aan zeker 25 mensen het leven gekost. De meeste doden vielen in de kustprovincie Guangdong... waar de superstorm aan land kwam. In zuidelijke provincie Fujian leidde de orkaan tot overstromingen. Ruim 80.000 mensen moesten hun huis uit.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 De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen... vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. De Voice won van andere competitieprogramma's... zoals Dancing with the Stars, So You Think You Can Dance en Top Chef. Bert van Marwijk zegt dat hij er zeker van is... dat hij de nieuwe trainer wordt van de Duitse voetbalclub HSV. Zaterdagavond zei hij dat ook al... maar de club uit Hamburg wil zijn aanstelling nog niet bevestigen. Er zijn berichten dat er nog een tweede gegadigde is... maar van Marwijk noemt dat totale onzin... Volgens hem is er een mondelingakkoord en is de ondertekening van het contract een formaliteit. Van Marwijk geeft wel toe dat hij beter nog even zijn mond had kunnen houden. Het weer, eerst veel bewolking en nevel, maar later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 23 september. Goedemorgen. U hoort vanochtend veel over de Duitse verkiezingen. Correspondent Tim de Wit vertelt zo meer over de grote overwinning van de CDU van Angela Merkel. De vraag is nu wel met wie zij een coalitie moet gaan vormen. Praat ik ook over met Hanco Jurgens van het Duitsland-instituut. En verslaggever Roel Pauw is in Berlijn voor de reacties. Laatste nieuws uit Nairobi over de aanval op het winkelcentrum... krijgt u van correspondent Koert Lindeijer. En ik kijk de Politieke Week in met Joost Vullings in Den Haag. We hebben het over de algemene beschouwingen en de Partij van de Arbeid... die niet zoveel zegt te hebben met het kopen van vliegtuigen. Ik probeer te bellen met John de Mol in Los Angeles. Hij heeft zojuist een Emmy gewonnen met The Voice, dat hoorde u. We kunnen hem nog niet vinden, maar dat komt wel goed. Klimaatwetenschappers uit de hele wereld gaan in Stockholm met elkaar in de slag... over de mate van opwarming van de aarde. En Mino Remmers doet in deze discussie ook een duit in het zakje... Precies, en want ik ga het dak op een proeftuindak in Utrecht... met zonneboilers, collectoren en windturbines. Een dak om het globale warme dak een beetje af te laten koelen. En muziek hebben we vanochtend ook in het Radio In Journaal. Om te beginnen van de Bengals. Minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De CDU van Angela Merkel is de grote winnaar van de Duitse verkiezingen. De Christen-Democraten kregen bijna 42 van de stemmen. Merkel noemde de uitslag een superresultaat. We werden gemeinsam ook in de nächsten vier jaren alles dafür doen. dat het erfolgreiche jaren voor Deutschland werden kunnen. Maar feiern dürfen we heute schon, want we hebben het tollig gemacht. Wat de CDU gewonnen heeft, heeft de coalitiepartner, de FDP-liberalen, verloren. Meer dan 4,7% zat er niet in. betekent dat de FDP niet meer in de bondsdag komt. En dat Merkel dus op zoek moet naar een nieuwe coalitiepartner. FDP-leider Filip Rusler spreekt van de droevigste dag in de geschiedenis van de partij. Ik heb in een schwierige tijd die van dieser partij overnomen. En trots ook eeniger gewonnen Landtagswahlen, op die de collega's alle gemeinsam ook stolz zijn kunnen. Is het me Ende niet gelungen om een gesamte afbruch ook voor die bundestagswahl te erzeugen? Deswegen werde ik natuurlijk ook persoonlijk politisch dafür die notwendige übernehmen, Gar keine frage. Ja, hij zal zijn verantwoordelijkheid nemen. De meest logische optie voor Merkel nu lijkt haar grootste rivaal, de SPD. Maar de Sociaaldemocraten hebben slechte herinneringen aan de eerste kabinet Merkel en houden zich over hun grote coalitie voorlopig nog even op de vlakte. Dennoch. De lage is zeer onklaar, daarom wordt de SPD goed daran tun ...heute geen Spekulationen daarover na te geven... ...wie dan aan Regierungsbildung zou könnte. zien. De bal ligt in het speelveld van mevrouw Merkel. Ze moet zich een meerheid bezorgen. Nou, dus SPD-leider Peer Steinbrück. Maar met wie Merkel ook gaat regeren... ...ze zal dus grote compromissen moeten sluiten. Amerikaanse president Obama heeft de Amerikanen opgeroepen... om in opstand te komen tegen de wapenwetgeving. Volgens Obama is het in de Verenigde Staten te makkelijk om aan een wapen te komen. Het zei hij bij een herdenkingsdienst voor de twaalf slachtoffers van de schietpartij... afgelopen week op een marinecomplex bij Washington. De die onze we to keep guns out of the hands of criminals and dangerous people. Obama zegt dat de verandering niet vanuit Washington zal komen omdat politici daar de wetten niet kunnen of niet willen veranderen. But the politics are difficult. As we saw again this spring. And that's sometimes where the resignation comes from. The sense that our politics are frozen and that nothing will change. What well, I cannot accept that. Eerdere voorstellen van Obama om strengere wapenwetgeving in te voeren werden geblokkeerd door het congres. Nu hoopt hij op een mentaliteitsverandering bij de Amerikanen zelf. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, noemt de aanval op een winkelcentrum in Nairobi medogenloos en roekeloos. Hij zei dat tijdens een vergadering van de Verenigde Naties. Een enorme, uh, Ruthless and completely reckless terrorist. Gijzeling die zaterdag begon, is nog steeds bezig. Er zijn inmiddels 68 doden gevallen en tenminste 175 mensen raakten gewond. Keniaanse troepen hebben het grootste deel van het winkelcentrum nu onder controle. Maar nog steeds worden naar schatting 10 mensen vastgehouden. Laatste nieuws hoort u zo dadelijk van onze correspondent Koert Lindaya. Hij is in Nairobi. En John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen voor zijn programma The Voice. En hij is nu aan de telefoon. Goedenavond, meneer de Mol. Goedenavond. Goedemorgen voor jullie, denk ik. Dank. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En in hoeverre had u erop uh, gerekend? Nou, uh, dat klinkt als een cliché, maar het is echt waar. Helemaal niet. Want uh, in de categorie uh, non-fictie, waarin uh, deze prijs gewonnen is... is de afgelopen acht jaar één show geweest die gedomineerd heeft en alles gewonnen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 Nee, dat is oh. daar niet te gebruikelijk. De, oh. de party, de party gebeurde, wordt daar centraal georganiseerd. En uh, onze party gebeurt in een klein restaurantje met een man of twintig. Dan wens ik u smakelijk eten. En Bedankt. geniet ervan. Nogmaals gefeliciteerd. Dat ik doen. Bedankt dat u even aan de telefoon wilde komen. Waar gedaan. Dag. John de Mol hoorde u. Nou, dat nieuws is natuurlijk niet meer in de kranten te vinden. Dat is net bekend geworden. Wel veel in de kranten over Duitsland. Volkskrant kopt over de overwinning van Angela Merkel grote zegen... voor CDU, CSU, Duitsland, dubbele punt, de Republiek Merkel... Merkel is na Adenauer en Helmut Kool de derde bondskanselier... die een derde termijn weet af te dwingen. In weekblad Der Spiegel typeert de Duitsland gisteren op zijn website... als de Republiek Merkel, zoals gezegd. Trouw kopt daarover. CDU wint zoals verwacht, maar hoe moet het met Merkel verder? FDP haalt de kiesdrempel niet bij de Duitse verkiezingen. De meest waarschijnlijke coalitie is CDU-CSU samen met de SPD... FD kopt Merkel op top van haar macht naar monsterzegen. Duitsland kiest massaal voor CDU en laat de liberalen vallen. En de Telegraaf mega zegen Merkel, CDU met overmacht de winnaar. Telegraaf heeft een andere opening. Buma speelt het hard, is de grote kop. CDA eist een radicale koerswijziging van het kabinet... in ruil voor steun voor de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. 2 miljard in dat extra bezuinigingspakket... wil Buma zelf invullen, zegt hij in de krant. De AD opent met het bloedbad bij de aanslag in Nairobi. Ook een Nederlandse vrouw is daar gedood van 33. Foto daarover zien we ook voor op de Volkskrant. Daar een hele rij mensen die met de handen omhoog van een roltrap afrennen. Wie de naam van de moeder van de profeet niet kende, werd geëxecuteerd. Dat is een kleine onderschrift onder die foto. Verder in de krant veel over PSV natuurlijk. Dat won van Ajax. Vette buit voor PSV is de kop in de Telegraaf en voor op het AD zien we een foto van Kenneth Vermeer, de doelman van Ajax die de laatste weken bepaald niet gelukkig is. Brother, brother, there's far too many of you dying, you know we've got to find a way to bring some love in here today, yeah, father, father, we don't Lines, and pick it Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. I'm Coming on, hoor u van Marvin Gaye. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het LOS Radio 1 Journaal. Marinog, jongens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben je, waar ben je en wat ga je nou doen? Want je ging het dak op ergens. Ja, gaan dak opklimmen, dat is altijd wat, hè? Ja. Nee, ik sta bij ja, een hoog van de hogeschool. Ja, je moet wat. Hogeschool Utrecht, nou ja, het is een, uh, vier etages, dus het wordt wel een klimjaar. Een uh, modern gebouw, maar ze een, uh, een tuin op hebben liggen op het dak. En dat is een proeftuin, een soort laboratorium, zeg maar. En dat heeft alles te maken met de ja, eigenlijk nieuwe snufjes zien te vinden... om andere energiebronnen aan te boren. Dus er staat hier op het dak, zo'n windturbine, zonnecollectoren schijnt. Maar ook hele nieuwe dingen die ze hier eigenlijk uitproberen. En dat allemaal om uiteindelijk dingen uit te vinden... die jij en ik, wij allemaal, kunnen gaan toepassen... om alternatieve energiebronnen te vinden. Want het gaat niet zo goed met uh, de duurzame energie in Nederland. 4,5 procent, dat is het percentage duurzame energie. Er komt een bus van de... Het openbaar vervoer van Utrecht langsrijden met van die gastanks op het dak. Nou, dat is dan wel uh, duurzaam, bijvoorbeeld. Maar het is maar 4,5 procent. En dat moet in 2020 gestegen zijn tot 16 procent. Dat zou haalbaar moeten zijn. Er waren ooit ook plannen om veel meer windturbines in Nederland neer te zetten. Maar het komt nog niet echt goed van de grond. En ook wereldwijd loopt het allemaal een beetje achter. En daar buigen ze zich in Stockholm over. Het zijn zo'n 800 wetenschappers die met het nieuwe... ik geloof dat het vijfde alweer is... het IPCC-klimaatrapport gaan komen. Ja, die, die opwarming van de aarde... dat kwam allemaal aan het rollen door die bekende film van Al Gore... Hè, die met die ongemakkelijke waarheid kwam in 2006... Ja. Ja. If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. Ja, zo begon in 2006 die film van Al Gore... waarin hij waarschuwde voor de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het bleek wel dat de waarheid een beetje geweld was aangedaan... hier en daar wat overdreven. Maar goed, die boodschap die is toch goed aangekomen. En sinds die tijd verschijnt er dus regelmatig zo'n rapport... wat dan ook weer onderuit gehaald wordt door andere wetenschappers... die soms ook weer betaald worden door de olieindustrie. Kortom, we zijn benieuwd... Waarom het nou eigenlijk zo langzaam gaat met die nieuwe energiebronnen. Uh, wat er nog gevonden kan worden. En wanneer kunnen wij, jij en ik, het gaan toepassen. Hoop ik achter te komen op de Utrechtse Hogeschool. Boven op het dak. Ja, zijn we benieuwd wat jij daar gaat vinden op dat dak. Myno Remmers, we gaan hem volgen vanochtend. Dan naar de Duitse verkiezingen. Angela Merkel heeft die ruim gewonnen. Vrijwel alle andere partijen hebben zetels ingeleverd. Of hebben maar een heel klein beetje gewonnen. SPD, lichte winst, maar daar zijn ze teleurgesteld over. Wat daarbij een rol speelt is dat Duitsland een kiesdrempel van 5% kent. De nieuwe partij, Alternatieven voor Duitsland, lijkt die drempel niet te hebben gehaald. Net niet. Hoe zag het gebeuren in Berlijn. Merkel vindt het jammer dat haar coalitiegenoot, de liberale FDP, niet meer in de bondsdag terugkomt. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Goed, dat was niet helemaal Roepauw in Berlijn. Hij was dus in Berlijn. Hij is in Berlijn. We hebben later vanochtend ook contact met hem natuurlijk. We gaan ook de ochtendkranten uit Duitsland doornemen. Roepauw in Berlijn dus bij Alternatieven voor Duitsland. Bij de eerste exit polls om 6 uur bleef ze steken op 4,9%. 4,9%. Een tiende onder de kiesdrempel. Dat is wel heel irritant. Dat is richtig, maar. Uh, nog is niet alles uitgezet. Deswegen zijn we nog hier Ja, dat is zeker irritant. Maar ho, nog niet alle stemmen zijn geteld, zegt de landesvoorzitter van Brandenburg. Ik heb, hoop, ik heb nog hoop. En zolang er hoop is, is er leven. En die hoop kun je blijven koesteren tot een uur of half één... Want dan zal het wel zo'n beetje duidelijk zijn. Het al nog lange tijd. Ja, ja. Toch een beetje zitterend. <laughs> maar ook met de 4,9% die nu op de borden staat. mag er best even gefeest worden. Want een paar maanden geleden bestond deze partij nog niet eens. Vieren dus deze opmars met bier en wijn van Duitse bodem. Want dat wilde de organisatie graag. Uh, ja, het is typisch Duits, Het komt uit Baden-Württemberg. Een Baskeiger. Maar die veranstalter had gezegd. het is zo'n Duitse wijn. Later op de avond komt lijsttrekker Bernd Loeke nog even langs. De uitslag staat nu op 4,9% voor die alternatieven. En Loeken moet erkennen dat het deze keer niet is gelukt om de bondsdag binnen te komen. We hebben ons alle erhoofd dat we van 0 op 100 in de Deutsche Bundestag eenziehen zo wie het nog geen partij hier geschafft had. Maar vermoedelijk zijn we daaraan knap gescheiterd. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zeg maar lichtpunten. Want in de Oost-Duitse deelstaten heeft de partij de kiesdrempel van 5% met gemak gehaald. Onder andere bijvoorbeeld de feit dat we in Oost-Duitsland overal boven de 5% hurde geleden hebben. En dit waren natuurlijk ook niet de laatste verkiezingen. Nee, er zijn volgend jaar al die verkiezingen voor het Europese parlement. Een uitgelezen kans voor deze anti europa partij um te laten zien waar ze voor staat. Bei den Kommunalwahlen antreten und nicht zuletzt natürlich bei der Europawahl, meine Damen und Herren, die geben nicht auf. Nein, wir geben nicht auf. Die Rettung ist alternativ. Wir geben nicht auf. Wir halten zusammen. Nein, wir geben nicht auf. Die Rettung ist Leider van de Alternatieven laat ook weten dat dit niet voor één verkiezing was... en dat ze dus doorgaan met de partij. Het NLS Radio 1 Sport. PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Eindhovenaren losten Pek Zwolle af... door voor eigen publiek Ajax met 4-0 te verslaan. De doelpunten vielen allemaal naar rust. De eerste was te danken aan een blunder van de doelman van Ajax, Van Meer... waarvan Tim Matas profiteerde. En daarna zorgden Willems, Mark en Yisun Park voor de 4-0-eindstand. De trainer van PSV, Philip Cocu was dik tevreden. Nou, het is gewoon een, uh, een geweldige teamprestatie. Uh, ook als een aantal spelers wegvallen die normaal uh, normaal te spelen. Uh, of je maakt wel eens een andere keuze in een basis. Dan blijkt weer uh, nogmaals dat je, dat je als je als team speelt. en uh, alles voor elkaar over hebt om uh, tot een goed resultaat te komen. dan kom je wel heel ver hoor. Voor Stijn Schaars van PSV kwam de overwinning op Ajax als geroepen. naar de 0-2-nederlaag van afgelopen donderdag tegen het Bulgaarse Ludo Gorets in de Europa League. Nou, niet alleen aan die 0-2 van donderdag. Uh, we hebben denk ik de laatste vijf wedstrijden niet gewonnen. En dan uh, is het natuurlijk lekker als Ajax op bezoek komt. Dan kun je alles van je afspelen. En uh, als je dan 4-0 wint, dan uh, geeft dat natuurlijk wel heel veel vertrouwen. Ja. En Vervolgens geeft de middenvelder van PSV een haar scherpe analyse van de wedstrijd. Nou, ik denk dat uh, je twee ploegen hebt uh, die veel individuele kwaliteit heeft. En Ajax is altijd het balbezit spelen. Uh, op de helft van tegenstanden, Waardoor ze je eigenlijk proberen in slaap te sussen en dan in één keer die, die, dat gaatje te vinden. Maar eerst kwartier staan we denk ik drie keer alleen voor de keeper en dan moet je eigenlijk een goal maken. Nou, Dat doe je niet. Laatste kwartier is de helft duidelijk voor Ajax. Dan domineren ze en hebben ze eigenlijk alleen maar de bal en dan loop je alleen maar erachteraan. In de rust hebben we gezegd iets eerder druk zetten, want ze kregen wel heel veel vertrouwen en heel veel ruimte om in te dribbelen. En Dan zie je dat ze eigenlijk fout op fout maken en dan elke, telkens in de omschakeling zijn ze heel kwetsbaar. En Ja, toen gingen we eroverheen. Ajax verloor vorige week woensdag met 4-0 van Barcelona en gisteren dus met dezelfde cijfers van PSV. Trainer Frank de Boer vond dat zijn ploeg de nederlaag, vooral in de tweede helft, aan zichzelf te wijten had. Er was helemaal niks aan de hand en uiteindelijk uh, ja, maken we drie fouten achter elkaar en, en dan ligt hij in het netje en dan ook nog zo'n klutsbal. En opeens, uh, voor je het weet, sta je met 2-0 achter. Ja, dan wordt het lastig. Uh, dan wachten zij op natuurlijk uh, op uh, de counter op dat moment ja, dan hebben ze goed voor Blunder van Doelman, Kenneth Vermeer, hielp PSV aan de 1-0 voorsprong. En daarna besliste PSV in 15 minuten de wedstrijd. Vermeer staat de laatste tijd ter discussie bij Ajax. De boer over zijn doelman. Het wordt niet makkelijker voor hem natuurlijk. Je ziet gewoon dat het op dit moment een kwestie van vertrouwen is. Op dit moment, de ballen die je nu gaat stompen, die je normaal vasthoudt, zeg maar. Ja, dat heb je mee te maken. PSV heeft nu 15 punten, vier meer dan Ajax. Zwolle bleef op 13 staan na de 3-0 nederlaag tegen Vitesse. Feyenoord won met 1-0 van FC Utrecht. Nicky Terpstra heeft met de Belgische wielerploeg Omega Pharma Quick Step voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op de ploegentijdrit voor Merken Teams veroverd. Terpstra was met zijn ploeg een fractie sneller dan Orica GreenEdge. Ja, ongelooflijk, hè? Maar ja, dat is misschien wel heel mooi. Dat, uh... Dat het allemaal zo bij elkaar ligt en dat het echt in de details zit. Uh, dat we aan de details hebben gewerkt. Of ik ook vast, dat is het ook een topploeg. Maar dat, dat ja, elk detail dus belangrijk is. En we uh, hebben niet alle moeite voor niks gedaan.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 Sebastian Vettel lijkt alvast een voorschot te nemen... op zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Duitser won met grote overmacht de Grand Prix van Singapore. Spanjaard Fernando Alonso eindigde als tweede. Finn Kimi Raikkonen als derde. Vettel heeft nog, met nog zes races te gaan... inmiddels 60 punten meer dan Alonso. Guido van der Garde eindigde als zestiende. En straks hoort u meer over de Oostvaardersplassen. Wonderschoon in beeld en in de bioscoop. Dit is Radio 1.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 In Nairobi worden nog tien gijzelaars vastgehouden door terroristen, meldt het Keniaanse leger. Gisteravond begon een bevrijdingsactie in het luxueuze winkelcentrum. Daarbij zouden de meeste gijzelaars zijn bevrijd. De gijzelingsactie begon zaterdag en heeft het leven gekost aan zeker 68 mensen. En John de Mol heeft in Los Angeles een Emmy Award gewonnen... voor zijn programma The Voice. De Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen... vergelijkbaar met de Oscars. De Mol zei dat hij helemaal uit zijn dak ging. Mooier, groter, beter, kan niet, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. En dan nog het weer. Eerst veel bewolking en nevel. Later breekt de zon door en het wordt 18 tot 21 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste dagelijkse files staan er alweer. Op de A7 richting Amsterdam voor Afritweide-Wormer, 4 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 2. De A15, Rotterdam-Europoort, Verspijken-Nisse 2. De A27, Gorkum richting Breda, staat voor Gitruidenberg 2 kilometer file. En de N36 Almelo richting Dedemsvaart is dicht bij Dedemsvaart. Dat komt door wegwerkzaamheden die langer duren dan gepland. Straks het laatste nieuws ook uit Pakistan. Aanslag op een christelijke kerk dreunt daar nog na in het hele land. En we hebben het over het zigzagbeleid van de Partij van de Arbeid... met de Joint Strike Fighter. Dit is een ode aan iedereen die de herfst een warm hart toedraagt. Voor wie niet meewaait met iedere wind. Voor wie de herfst één lange nazomer is...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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In de grote steden van Pakistan is gisteravond fel gedemonstreerd... na een grote aanslag op christenen in de stad Peshawar. De christelijke minderheid in Pakistan werd zelden zo hard getroffen. Met tientallen doden en zwaar gewonden. En de Taliban dreigen met meer aanslagen tegen niet-moslims. We hebben contact met de correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, ja, dat is een enorme aanslag geweest. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, die is niet best. Hè? 78 doden tot nu toe. Afschuwelijke beelden weer. De kerk ging uit om 12 uur gistermiddag. Zo'n 400 mensen stroomden naar buiten na het dienst. En twee mannen die drongen zich in die menigte en lieten twee keer een bom afgaan. Zo'n 20, 30 seconden na elkaar. Het is echt weer waanzin. Hè? Dit is de grootste aanslag gericht tegen christenen in Pakistan... In ieder geval die ik me kan heugen, dit is niet eerder gebeurd. Zo'n frontale aanval op de christelijke gemeenschap. Er is gisteravond inderdaad niet alleen in Peshawar zelf... maar ook in andere steden gedemonstreerd. Christenen legden kisten met daarin de lichamen van de doden op straat... als een blokkade. Ja, eisen uh, betere bescherming tegen dit soort terreur. Er is uh, ook door heel veel niet-moslims trouwens... echt woest gereageerd op dit bloedbad in Pakistan gisteren. Ja, en hoe zit dat eigenlijk? Zijn christenen al langer doelwit? Nou, wat ik zo opvallend vind is dat je, als je door Pakistan reist, uh, uh, dat is misschien niet altijd het beeld... maar dan heerst er echt een sfeer van grote tolerantie ten aanzien van andere religies. Hè. Een, een, een stille minder, meerderheid van de moslims hier, die ziet het christendom als een religie eigenlijk heel dicht bij hun eigen geloof. Maar tegelijk, binnen de islam is natuurlijk on, uh, ja, ook in dit deel van de wereld ontzettend veel spanning. Die religie ligt gigantisch met zichzelf overhoop. En dan word je dus ook als piepkleine minderheid daarnaast. Hè. Christenen zijn nog geen 2% van de Pakistanen is christen. En dan word je ook af en toe echt hard getroffen. Extremisten drukken christenen in het nauw. Mensen houden bewust een laag profiel. Proberen niet te veel op te vallen. Deze kerk bijvoorbeeld die was gebouwd naar het model van de moskee. Om er maar niet te veel uh, eruit te laten springen in het straatbeeld. Er is, er is discriminatie, er is geweld in christelijke wijken tegen de christelijke gemeenschap. En uh, ja, als het nu op deze manier natuurlijk escaleert... zo'n gigantische aanslag op een kerk... dan voelen christenen zich natuurlijk niet veilig in Pakistan. Nee, zeker niet. Nee. Is er is ook veel tegen gedemonstreerd. Ik zei het al, ook door de niet-christenen. Pakistanse Taliban heeft de aanslag opgeëist... en gedreigt met meer aanslagen. Wie gaat er nou wat doen? Ja, uh, uh, De grootste zorg is hier dat er een Taliban hier actief is... die, die deze aanslag niet alleen opeist, maar inderdaad ook zegt dat ze de minderheden in Pakistan vanaf nu vaker gaan blijven treffen. Niet-moslims zijn het doelwit. hindoes, seks, allerlei andere secten en stromingen. Maar natuurlijk gaat het hier vooral over christenen. Er wordt ook bijgezegd door de Taliban dat die aanslagen door zullen gaan... tot Amerika stopt met zijn drone-aanvallen. Zoals je weet voert de CIA nog wekelijks aanvallen uit... met onbemande vliegtuigjes in Pakistan... met het doel om terroristen op de grond te doden... Maar in Pakistan zeggen ze dat daar natuurlijk ook heel veel onschuldige burgers steeds weer bij omkomen. En de Taliban die trekken hier dus nu een rechtstreeks verband. Hè. Zij zeggen, uh, uh, wie wil dat we de christenen met rust laten, moet zorgen dat die drone aanvallen stoppen. Dus ze laten gisteren natuurlijk weer op hun echt zeer bekende manier zien dat het hun menis is. En wie gaat, dan, uh, wie gaat dit dan stoppen? Ja, dat, wordt, dat is echt voor de Pakistanse politiek, uh, is dit een ongelooflijk ingewikkeld probleem. 75, 78 doden. Uh, ja, een goede vraag. Uh, hoe, gaat dit, hoe gaat dit stoppen? Niemand weet het. Lucas Waagmeester, onze correspondent in de regio... over die grote aanslag in Peshawar tegen Christen Gericht. De Partij van de Arbeid heeft het flink te verduren. Afgelopen weekend is de deur van het partijkantoor in Amsterdam nog beklad En in de peilingen doet de partij het bar slecht. En de partijleider, Samson, moet zich in alle bochten wringen... om nog geloofwaardig te blijven. Als het om het standpunt over de Joint Strike Fighter gaat... Tijdens een ledenraadvergadering afgelopen zaterdag legde Samson nog één keer uit wanneer de keuze voor de JSF niet doorgaat. Nou, als je niet genoeg toestellen kunt kopen om de missies te kunnen uitvoeren. Als het toestel uh, zo de komende anderhalf jaar zich doorontwikkelt in, een, in de verkeerde richting. Namelijk niet kan wat hij nu belooft uh, om te kunnen. Ja, dan gaat het niet door. Hij moet ook niet al te veel herrie maken, want dan kun je er in Nederland helemaal niet meer mee opstijgen en landen. Binnen de geluidscontouren die wij hebben rond vliegvelden. Ja, dan kun je er dus niks mee als Nederland. En dan moet je iets anders verzinnen. Nou wilde oud-premier Kok hem kopen. Daarna was het een, partij een tijdje minder populair bij de partij. En nu is het weer, we willen de JSF. Wat is morgen het standpunt van de Partij van de Arbeid? Nou, we hebben nog nooit gestemd over de aankoop van het hele toestel. Wel dus bestelbanden... over een testtoestel. Dat was u één keer voor en één keer tegen. Dat klopt. We waren één keer voor de aanschaf van een testtoestel onder voorwaarden. En de tweede keer wilden we niet, omdat het allemaal te maken had met het ontwikkelprogramma. En daar is de Partij van de Arbeid-fractie altijd tegen geweest. Wij wilden niet stappen in een ontwikkelprogramma waar je 800 miljoen in pompt... en dan hoopt dat je het allemaal terugverdient. Toch denkt heel Nederland, de Partij van de Arbeid en de JSF, dat is een zigzagbeleid. Oh, dat snap ik heel goed. En uh, ik ga het aan iedereen uitleggen. Eigen schuld dus. Uh, nou, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk moeite laten zien met dat dossier. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Dit is een enorm besluit voor een enorm project. Waar de Partij van de Arbeid nou niet heel veel mee heeft. Vliegtuigen kopen. Dus ik snap best dat we uh, daar die worsteling hebben laten zien... die velen met ons uh, daarmee hebben gemaakt. Maar er komt een moment dat je moet gaan besluiten. Maar u hebt er ook velen mee in verwarring gebracht. Ook uw eigen leden, want heel veel leden van de PvdA denken... onze partij is tegen. Nee, dat heb ik vandaag heel duidelijk gemerkt hier in de zaal. De leden weten precies wat de Partij van de Arbeid wil. Wij willen een luchtmacht. Dat betekent dat je de F-16 een keer moet vervangen. Wij willen hem ook vervangen met een toestel... dat dingen kan doen in het buitenland die de Partij van de Arbeid belangrijk vindt. Onze troepen beschermen als ze daar belangrijk werk doen bijvoorbeeld... En dan zien de meeste leden ook wel dat die keuze richting dat type nummer gaat. Maar dat wordt het JSF als ik u zo hoor? Nee, dat hangt van het kabinet af. Want de cruciale vraag is echt... Nee, het, hangt, het hangt van u af, want u beslist het. Nee, maar dan hangt het dus van het kabinet af of ze overtuigende antwoorden geven op die ene cruciale vraag die ik in ieder geval nu nog heb. En dat is namelijk, kun je met 37 toestellen die je kunt betalen ook daadwerkelijk de internationale missies uitvoeren die je wil doen? Nou zit de Partij van de Arbeid met de minister van Financiën... en onder andere de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet. Is het dan denkbaar dat het kabinet straks met de reactie komt... het kan allemaal niet? Nou, dat is altijd denkbaar, maar ik verwacht eerlijk gezegd... Dat... meer dan theoretisch denkbaar? Nee, ik verwacht dat met goede ministers in het kabinet... u noemde er een paar, maar er zijn er nog wel meer... dat ze hun best zullen doen om ons te overtuigen. En ik wacht dat af. Ja, dat klinkt toch echt als het wordt de JSF? Nou, dat zullen we afwachten. Partij van de Arbeid, leider Diederik Samsom en Wilco Boom proberen het. Dit is het NOS Radio 1-journaal. De Keniaanse hoofdstad Nairobi lijkt een deel van het winkelcentrum Westgate nog steeds in handen te zijn... van leden van de islamitische terreurorganisatie El Shabaab. Gewapende terroristen namen het zaterdag in en gijzelden de bezoekers. Zeker 68 mensen zijn gedood. Correspondent Koert Lindijer kwam gisteren bij het winkelcentrum een Nederlandse vrouw tegen... die ook een winkel heeft in het pand. Ja, verder dan hier kan ik niet komen. Op 300 meter afstand ongeveer van Westgate worden de journalisten en de omstanders tegengehouden. Hier staan al de cameraploegen. Vanuit hier moeten we uh, uh, de gijzelingsactie verslaan. Zo nu en dan horen we schieten. Zo nu en dan komen er de laatste gijzelaars uit. Althans, de laatste. We weten niet hoeveel er nog in zitten. En het is wachten op hun bevrijdingsactie. Nathalie Hoeben, wat doet u hier? Um, ja, ik ben hier voor um, eigenlijk niet zo'n vrolijke reden. Uh, we hadden twee van mijn staf vastzitten in de Westgate Shopping Mall. Um, maar ik ben ontzettend opgelucht dat ze heel huis naar buiten zijn Wat, wat deden zij daar? Wat is hun werk? Uh, zij werkten daar in um, m dat is uh, mobiel geld sturen met je telefoon. Oké, okay, zij waren dus aanwezig toen op zaterdagmiddag ongeveer 12 uur die aanval begon. Wat is er daarna met hen uh, gebeurd? Ze hebben een aantal uren daar vastgezeten. Um, toen ze vertelden mij na afloop, toen ze ontsnapt waren... over uh, een begin met handgranaten en schieten van alle kanten met AK-47's... het was ontzettend moeilijk om uitgangen te vinden om veilig naar buiten te komen. Uh, ze hebben nooduitgangen geprobeerd open te breken. Ze werden overal weer teruggestuurd. Er was veel rook. Het was donker. Uh, ze hebben zich verborgen achter bankstellen tussen stellages... Um, maar uiteindelijk is het ze gelukt om ongeveer vier uur smiddags vrij te komen. Vier uur nadat het is gebeurd. Um, ze hebben beschreven dat ze verschillende mensen voor hun ogen uh, neergeschoten hebben zien worden. Maar betekent dat dat de aanvallers echt in het wilde weg gewoon mensen hebben beschoten met hun kalashnikov, met hun machinegeweer? Zij hebben het erover dat er in het wilde weg werd geschoten door zowel de aanvallers, maar ze hadden het er ook over dat de Keniaanse politie aan het schieten was. En mijn staf merkte op dat ze het idee hadden dat er meer geschoten werd op mensen met een blanke en Aziatische huidskleur. Koert Lindner ja. sprak deze Nederlandse vrouw gisteren bij dat winkelcentrum Westgate. Volgens Koert wordt er op dit moment weer zwaar gevochten. Sprake van hevig vuurgevechten. Zodra hij daar meer over weet, hoort u natuurlijk op radio 1. The best things in life don't come with the price. Forget what they say, I know they ain't right. All that I need. You, it is you, it is you, it, it is you I, A walk in the park, a kiss in the dark The way she looks back every time that we park Voor girls hoorde u met miljonair. Hmm. Bij de AWB Edwin Gerritsen. Het is een normale ochtendspits tot nu toe. Er staat ruim 20 kilometer file. Er zijn geen vallende fiets bij. De langste staat bij Rotterdam. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Rotterdam-Charloos 6 kilometer. Tja, het is rustig weer Edwin. Blijft het zo rustig ook op de weg? Ja, we verwachten een normale ochtendspits. En op maandag betekent dat rond half negen ruim 100 kilometer vielen. Goed, Dan hoor ik van je. Edwin Gerrits bij de ANWB. Dankjewel. Duitse verkiezingen, daar hoort u veel over vanochtend. Het werd een enorme overwinning voor Angela Merkel en de CDU gisteravond.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 De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald. Ik bedaure dat, want ik geloof dat de Liberale partij het Duitse Bundestag immer goed gedaan heeft. En ik hätte mir wirklich van Herzen gewünscht, dat die Liberale Partei die FDP einzieht. Maar ze vindt niet dat ze haar coalitiegenoot had moeten sparen tijdens de verkiezingskampagne. Nee, dat was geen fout, Dat is ganz selbstverständlich, dat partijen für zich werben. En um, nehmen ze het mij jetzt einfach mal ab. Ik freue mich heute Abend erst einmal. Und dat is ook nog een paar stunden. Merkel wilde niet speculeren over mogelijke nieuwe coalitiepartners. Net als Peer Steinbrug van de Sociaaldemocraten. Al wilde hij één ding wel zeggen. Als CDU en CSU een absolute meerderheid halen in de Bondsdag, dan gaan de Sociaaldemocraten sowieso in de oppositie. Uh, Mijn partij wil ik dan raden, allerdings niet zur vervulling te zu staan voor een grote coalitie, maar dan in de oppositie te gaan. En een starke oppositie te spelen wenn die Unie die absolute meerderheid had. Maar hij wil ook geen coalitie met de Groenen en de extreem linkse Linkspartij. Die Linkspartij is voor ons niet koalitionsfähig. In meer meerfache hinsicht. Außenpolitisch, Europapolitisch, bündnispolitisch. Maar ook met blick op ihre wirtschafts- en finanzpolitische voorstellingen. Naast de Sociaaldemocraten zijn ook de Groenen een mogelijke coalitiepartner voor Merkel. Al is dat volgens lijsttrekker Tritin erg onwaarschijnlijk. Ik kan niemand, keiner partij, mijn partij, schon gar niet raten, zich in een coalitie hinein te begeven het als voor die schwierigkeiten in dem lager werden. Het kan lastig worden voor Merkel. om een coalitiepartner te vinden. Maar om het dan maar zelf te doen. met een minderheidsregering. van alleen CDU en CSU. ziet ze niet zitten. Ze wil een stabiele regering voor Duitsland. Dat beantwoordt zich. van alleine. dat man zich. om um een stabiele regering bemüht. Dat is toch Also Dan suchen ze. Bij Groenen Grünen of SPD om hulp. Ik suche niet om hulp. Ik neem die uh, verhältnissen zoals ze zijn. Uh, Duitsland is ook um, een land dat niet bekend is. daarvoor uh, absolute meerheden te hebben. En dan moet men zelfs gesprekken voeren. In Duitsland zijn we niet gewend. dat één partij aan de macht is. En daarom zullen we in gesprek gaan met andere partijen. Ja, ze zal ook wel moeten. Angela Merkel en de CDU. Straks veel meer over haar contact met onze correspondent in Berlijn, Tim de Wit, onder andere. Dan naar Maino Remmers. Maino, Goedemorgen. Je bent op zoek naar duurzame energie, want we warmen met z'n allen nog altijd op. Ja, veel te veel. Hè? Dat, uh, daarom buigen de wetenschappers, de klimaatwetenschappers. Het zijn er zo'n 800 uh, over het, geloof alweer vijfde. Het is het vijfde IPCC-rapport. Ja, ze zijn, dus zijn dus al vijf keer bij elkaar geweest. Uh, maar het is ook een, steeds weer opnieuw bekijken wat de, wat de stand van zaken is van het klimaat. Wat ze uitwisselen met wetenschappers, met elkaar. Ja, maar we lopen achter, hè? We lopen achter in Nederland, zeker. Als je het vergelijkt met de andere Europese landen, dan blijven we achter. Dit is Erlijn Eweg, ze is van de Hogeschool Utrecht waar we nu staan. Jullie hebben een enorme tuin op het dak liggen, vol met turbines, zonneboilers. Gaan we dadelijk naartoe. Nederland loopt vooral achter. Nederland loopt vooral achter. Onderaan staan we in Europa, samen met Malta en Cyprus. Als je kijkt naar uh, Finland bijvoorbeeld en Zweden... waar ze aan 50% zitten, dan halen wij met 4,5% duurzame energie. Nou ja, dan bungelen we ergens onderaan, dat ja, klopt. Ja. We schieten niet op. We waren net nog in Duitsland vanwege de verkiezingen in deze uitzending. Maar daar uh, schieten ze wel op. In Duitsland gaat het een stuk harder dan in Nederland. Hoe komt dat? Is het onwil? Onwil? Nou ja, zolang... Uh, Zolang we een overheid hebben die ook voor 20% uh, uh, uh, zijn opbrengsten uit uh, fossiele brandstoffen haalt, zullen we ook van de overheid niet zo heel veel kunnen verwachten. Nee, daarin die maten. overheid daar zelf ook centjes aan verdient, natuurlijk. Precies. Hè? En nu weer de hele discussie over schaliegas, met name in Brabant, waar, ze dat, uh, waar die proefbordingen moeten komen, die weer eventjes zijn uitgesteld. Ja. Uh, of proefbordingen zijn er eigenlijk al geweest, maar het, het winnen van schaliegas, dat heeft uh, minister Kamp nu uitgesteld. Maar het lijkt er toch op dat dat dat daar ook toch weer naar fossiele brandstof wordt gezocht. Ja, volgens mij vol, volstrekt zinloos. We weten allemaal dat het eindig is. En dat we willen we een goede toekomst hebben... dan zullen we toch op oneindige energie moeten inzetten. Ja, zegt die 800 wetenschappers... dat is het IPCC, een Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is van de Verenigde Naties. En ik geloof dat er nu alweer tegenwetenschappers zijn... om het maar eens even zo te zeggen... die alweer bezig zijn om argumenten op te sommen... om dat rapport wat er nog aan moet komen onderuit te halen. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Een wetenschapper die moet altijd de andere wetenschapper weer kritiseren. Dat, uh, dat is het spel van de wetenschap. Dus zo gauw de, door de een wat gezegd wordt, zal de ander kijken van hoe hij dat weer kan uh, uh, weerleggen. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat komt er ook wel weer aan. Maar dat is voor de politieke beslissingen is dat natuurlijk niet zo handig dat er ja. dat soort discussies plaatsvinden. Maar ondertussen houdt houden uw studenten zich wel bezig met die nieuwe technieken? Dat gebeurt hier op het dak. Wat gaan we dadelijk zien en uh, horen? Ja, uh, ons beleid is uh, als studenten al tijdens hun opleiding... met duurzame energie te maken hebben, zullen ze er later makkelijker mee gaan werken. Ja. Wat we gaan zien, uh, verschillende uh, zonnepanelen, verschillende zonneboilers, de windturbine... en ook de wijze hoe dat allemaal los van elkaar geschakeld kan worden gemonitord... en de rol daarvan in het onderwijsprogramma. En komt daar ook iets nieuws bij? Want zonneboilers en collectoren... die zie je natuurlijk al hier en daar... Ja, er liggen ook wel uh, nieuwe dingen op het dak, maar die hou ik even als verrassing dan. Oh, kijk, dat is de cliffhanger en die ligt op het dak. Nou, daar horen we dan meer over. We zijn zeer, uh, zeer ja. benieuwd, Myno. Ja, ja op goed. naar dat dak, zou ik denken. We gaan, uh, we gaan je volgen, zo dadelijk meer, van uh, Mino Rimmers. Nieuwe ontwikkeling de in sterkte de... De sterkste herten hebben harems Duurzame gevolgd. energie. Het belangrijkste, de paring, wordt niet door macho gedrag bepaald. Tederheid speelt dan een net zo belangrijke rol. De herten kunnen nog zo stoer doen. Het zijn de hinders die bepalen door wie ze bevrucht worden. Na twee jaar film in de Oostvaardersplassen... gaat vanavond de natuurfilm De Nieuwe Wildernis in première. Een film die de vergelijking met BBC-producties... als Planet Earth en Frozen Planet moet kunnen doorstaan. Nu contact met ecoloog, regisseur en cameraman Ruben Smit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en... Gaat die vergelijking op? Is het te vergelijken met dergelijke BBC-producties, denkt u? Um, als ik het aan de reacties uh, hoor van al een aantal voorpremières... Dan, uh, dan gaat die op. Want ik ga dat natuurlijk zelf niet zeggen. Nee. <laughs> maar als we kijken naar budget en tijd, dan niet, hè? Dan niet. Nee, dan hebben we het eigenlijk in belachelijk weinig tijd... en ook met een relatief laag budget gedaan. Ja. Had, u had u graag meer gehad aan, aan budget en mogelijkheden? Of zegt u, nou, ja, zo, zo kon het ook? Nou, het bewijst dat je sowieso met heel veel passie en heel hard werk aan het eind kan komen. Maar we hebben natuurlijk wel allemaal een behoorlijke investering gedaan... waarin het, het hele team is, is uh, heel erg op de proef gesteld. Maar hij heeft zich nu bewezen, dus laat ik zeggen dat dat voor een volgend project is. Ja, Staat is dat al op stapel? Jawel, zeker. Wij uh, hopen natuurlijk uh, zo'n uh, zo goede indruk achter te laten dat er uh, een, de voldoende voedingsbodem is om een nieuw project te maken. En zelf ben ik al erg aan het kijken of we misschien een grote film over de Nederlandse Wadden kunnen maken. Over de Nederlandse over de wadden. Okay. De wadden? De Waddenzee, ja. ja. Wat bent u uitgefilmd in de Oostvaardersplassen? Nou ja, wel een beetje. Kijk, we hebben natuurlijk, we hebben echt alles eruit gehaald wat erin zat. En op uh, en, uh, en, een bepaald moment moet je ook door. En, het, is een, het ecosysteem staat centraal in de, in de film van de Oostvaardersplassen. En daar, daar zit nu echt alles in. Dus een, een nieuwe uitdaging zou mooi zijn. Ja, het, wat voor beeld komt er dan uit? Is dat dan niet een, een, een ja, te overdreven beeld van wat zich daar allemaal afspeelt? Want u geeft al aan, alle hoogtepunten zijn natuurlijk achter elkaar gezet. Nou ja, kijk. Het, ik denk dat het juiste kracht van deze film is, is dat... Uh, dat je heel goed ziet hoe, hoe uh, zo'n zo eigenlijk een samenleving van dieren... Hè, een ecosysteem zou je dat kunnen zeggen... Uh, hoe, da, hoe dat in elkaar uh, zit. En, da, en daar zitten inderdaad momenten in die zijn spectaculair... maar er zitten ook momenten bij waarbij je ook heel goed zien, ziet... hoe ze samenleven en, en hoe die werking is... en hoe de relaties in elkaar zitten. En dat is... Um, ja, dat is heel fascinerend en, en, en toch wel anders... dan je waarschijnlijk gewend bent bij andere producties. Is dat het gevoel waarmee de, de, de kijker straks de bioscoop uitgaat? Van, hé, hey, dat wist ik eigenlijk niet van Nederland? Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat veel mensen sowieso denken van, jeetje je mina, is dit Nederland? En daarnaast ook veel meer begrip krijgen van hoe zo'n betrekkelijk jong natuurgebied uh, van Stasbosbeheer in de Oostvaardersplassen werkt. En, en hoe natuur in zijn algemeenheid bekeken kan worden. He, dat het niet alleen maar eenzijdige relaties zijn waarbij de ene soort de ander opeet. Maar dat er ook hele ingewikkelde samenlevingsverbanden zijn. En dat er dieren zijn die elkaar helpen. En dat uiteraard Nederland gewoon ongelooflijk interessant en mooi is om naar te kijken. Als je maar goed weet te kijken. En dat heeft u gedaan. Ruben Smit, hartelijk dank en vanavond een hele mooie première met live muziek. Ja, het wordt heel bijzonder. Ook dat is weer een unicum, nog nooit eerder gedaan. Goed. Hartelijk dank. Tot zo. Goedemorgen. Ja, het NOS Radio Journal Media Overzicht Met Gert Kluk. De verkiezingsoverwinning van Angela Merkel... domineert de voorpagina's van de ochtendkranten. met een brede glimlach en gebalde vuisten... staat ze op de foto in de Telegraaf. Ze lijkt zin te hebben haar werk voor te zetten. Maar hoe moet Merkel dan verder? Vraagt trouw zich af. Dat wil de triomferende bondskanselier nog niet zeggen. In het gejubel van haar partijgenoten schrijft de krant. Volgens de Volkskrant ligt een coalitie met de SPD voor de hand. De krant heeft ook een nieuwe naam voor Duitsland. Namelijk de Republiek Merkel.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 dat het CDA vandaag presenteert. De Telegraaf denkt dat dat alternatief een horrorscenario is voor de PvdA... omdat het veel van de paradepaartjes van die partij vernietigt. Oud-hoogleraar politieke antropologie Mart Baks van de Vrije Universiteit... schoemelde, meldt de Volkskrant en ook NRC Next. Hij zou zeker 15 jaar lang schuldig zich hebben gemaakt... aan ernstig wetenschappelijk wangedrag, valsheid in geschriften en plagiaat. Ja, de kranten hebben het rapport van een onderzoekscommissie alvast ingezien. Vandaag wordt het gepresenteerd... De fraudezaak van Mart Bak zou nog omvangrijker zijn... dan die van de Tilburgs hoogleraar Diederik Stapel. Zijn we mee bezig, hoort u uh, hopelijk is er straks meer over op Radio 1. In alle kranten ook veel aandacht voor het terroristisch geweld in Kenia. Algemeen Dagblad schrijft dat de familieleden van de omgekomen Nederlandse vrouw... inmiddels in Nairobi zijn aangekomen. En trouwens te lezen dat alleen de Keniaanse overheid verbaasd is... over de aanslag in het winkelcentrum. Volgens de krant was het geen kwestie of Al-Shabaab een aanslag in Kenia zou plegen... Maar alleen wanneer dat zou gebeuren. En dan nog een campagne voor de elektrische auto in metro. De krant meldt dat leaserijders aangezet worden om hun brandstofvoertuig in te ruilen voor een elektrisch exemplaar. Leasemaatschappijen, natuur en milieu en milieudefensie starten vandaag met een campagne. Automobilisten worden gelokt met cadeaus als gratis laadpalen en ook een auto om wel mee op vakantie te kunnen. Ja, dat is natuurlijk wel. Kijken, op, kijken hoeveel je komt. Goed, over uh, duurzame energie en broeikaseffect hoort u straks meer uh, na zeven uur. En dan ook natuurlijk uitgebreid uh, praten we na over de verkiezingen in Duitsland. En kijken vooruit, want het is inderdaad voor Angela Merkel een probleem. Met wie moet ze verder? Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Maria João Pires met het derde pianoconcert van Beethoven op 26 september.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 Kijk op www.kadeaubon.nl